Dit is Radio 1, met Thijs van den Brink. Hoe kijkt de handschirurg terug op een nachtje schade herstellen aan vingers en handen? Dat zou in Dit is de Dag, nu eerst het NW Journaal met Renata Evers. Oud-president Noud Wellink van de Nederlandse Bank heeft kritiek op de nieuwe Europese BankenUnie. Volgens hem voorkomt hij niet dat de belastingbetaler opdraait voor een faillissement van een grote bank. Dat zei hij in Radio 1 vandaag. Dit lost problemen wat er op tafel ligt bij kleine banken op. Maar daar had je deze oplossing niet voor nodig gehad. Als er hele grote banken zouden zou omvallen... of als er weer een systeemcrisis komt... dan is wat nu op tafel ligt is gewoon strikt onvoldoende. Vorige maand werden de EU-ministers van Financiën het eens over de BankenUnie... die juist is bedoeld om te voorkomen... dat de kosten van een faillissement op de samenleving worden afgewenteld. Het idee is dat in eerste instantie de aandeelhouders en grote spaarders... voor een bankroet opdraaien.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 Bejaren. Ik kwalificeer het zo dat de, de verdachten die wij binnen hebben zitten... en als ik zie waarvoor die, waar die nu van verdacht worden... dat wij minder ernstige zaken hebben dan vorig jaar. Hoe kan dat? Ja, Wat ik hoop is dat toch steeds meer mensen toch wel door beginnen te krijgen. Dat ja, onze campagne met je handen af van, van overheidsambtenaren... mensen die een publieke taak hebben, ja, dat die begint te werken. De Palestijnse ambassadeur in Tsjechië is om het leven gekomen... bij een explosie in zijn appartement in Praag.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 Het weer vanuit het zuidwesten gaat het regenen en die trekt in de loop van de nacht weer weg. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidenwind. Morgen overdag schijnt de zon af en toe, maar er zijn ook buien. En de komende dagen blijft het wisselvallig en zacht. Zometeen, en dit is de dag, weer meer klachten over vuurwerkoverlast. Maar waarom komt het politieke debat over een vuurwerkverbod maar niet van de grond?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 dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom. Een nieuw jaar, een nieuw geluid hier op Radio 1. Op dit tijdstip voortstaan, dit is de dag. Namens de redactie van Dit is de dag wens ik u een heel gelukkig nieuw jaar. Wat kunt u van ons verwachten in dit programma? We hebben elke dag een actueel commentaar. De aftrap is vandaag voor Arend-Jan Boekenstein. En elke dag ook twee gasten aan tafel uit de actualiteit. En we zoeken het antwoord op een prangende vraag. Vandaag is dat de vraag of mensen die door eigen onvoorzichtigheid... vannacht een hand, oog of vinger zijn kwaad geraakt door vuurwerk... of die mensen niet zelf voor de kosten moeten opdraaien. 1,7 miljoen kijkers waren er gisteravond voor Theo Maasen met zijn ouderjaarsconferentie. Maar over zijn humor waren de meningen nogal verdeeld. Wat denkt u hiervan, bijvoorbeeld? Eh, van harte welkom uh, bij mijn uh, allereerste en tegelijkertijd uh, allerlaatste. Ouderjaarsconferentie ooit. Uh, ik ga het nooit meer doen. Nooit meer. Ik, uh, ik heb inmiddels twee kinderen, heb ik. Tw twee dochters, uh, een jongen en een meisje. Uh, uh, man, het is. Pff, bij bepaalde woorden kan ik, kan ik, kan ik, die krijg ik niet voor elkaar. Bruto nationaal product, koopkracht, consumentenvertrouwen, bezuinigingen. De enige persoon voor wie ik een minuut stilte had gedaan als die dit jaar was gestorven. Dat is Trem Radiciccio. Die Vira. hè? wat Ehm... Ja, comedian Howard Komproo is de gast. Je bleef heel serieus kijken. Ja, ja, ik moet goed luisteren. Ik vroeg me af waar die pointgeleidjes vandaan kwamen. Ja, dat is van de redactie, hè? Oh, oké. Okay. Oh, ja. ja. Hou je van een oudejaarsconferens? Ja, ik vind het te gek. Ja, ja? Ik ben ermee groot geworden natuurlijk. Dus uh, vroeger altijd uh, kijken. Gisteravond kon ik niet kijken, want ik moest naar de Efteling. Jij was met je kinderen in de Efteling, ja, dat ja, lijkt ja. me erg. <laughs> nou, het was erg leuk. Maar erg leuk okay. ik snap wat je bedoelt. <laughs> maar ja, dat moet je gewoon even overheen zetten. Want het is niks, niks zo leuk om die kinderen zo te zien glunderen. Dat geloof ik ook wel weer. Ja. Jij begint met een nieuw fenomeen, de nieuwjaarsconferentie. Ja, het is Grappen geit. maken over dingen die nog niet zijn gebeurd. Klopt. Ik ga het komende jaar voorspellen. Kijk, uitleggen wat er in 2014 allemaal gaat gebeuren. De, de traditie oudjaarsconferentie bestaat nu in de jaren 50. En ik denk dat dat de goede tijd is om meteen een om, om nieuwe impuls daaraan te geven. En uh, nou, dit jaar ga ik dat voor het eerst doen door uh, morgen de allereerste nieuwjaarsconferentie te okay, doen. Oké, nou we gaan zo van je horen wat je daar precies gaat doen. Ook aan tafel buitenland commentator Arne-Jan Boekestein. Je gaat je wens voor 2014 uitspreken, onder andere. En je gaat een, een commentaar uitspreken over Europa. Ben jij eurofiel? Ik ben eigenlijk gecertificeerd euroscepticus, maar omdat iedereen om me heen zo geradicaliseerd is... ben ik eigenlijk hetzelfde gebleven, maar nu ben ik dus eurofiel geworden. Dus eigenlijk een heel treurig persoon ben ik eigenlijk. <lacht> dat wilden wij niet tegen je zeggen, Aaron Jan. Goed, we praten zo verder. Eerst aandacht voor de nagalm van de vuurwerkknallen. De laatste vuurpijlen gaan vanavond nog stiekem de lucht in. Het meldpunt vuurwerkoverlast maakte ook vandaag de balans op. Arno Bonten is van het meldpunt. Goedenavond, meneer Bonten. Goedenavond. Ja, meer dan 80.000 meldingen. Is dat een felicitatie waard? Uh, nou, uh, eigenlijk helemaal niet. Uh, want dat is uh, meer dan we vorig jaar hebben binnengekregen. Uh, en je ziet dat eigenlijk over de hele linie uh, de overlast dit jaar is toegenomen. Ja, maar met uw meldpunt gaat het heel goed. Nou ja, mensen weten het in ieder geval te vinden. Maar uh, ik zou liever hebben dat we um, nou, geen klachten hadden binnengekregen. Dat zou betekenen dat er ook geen overlast zou zijn. Nee. Uh, ja, helaas is dat in heel veel gemeenten wel het geval. Uh, daar staat meldpunt overigens ook voor opgezet. Omdat we uh, willen dat gemeenten en de Tweede Kamer uh, meer doen om die vuurwerkoverlast aan te pakken. Ja, ja, ja nou dat, u noemt daar de Tweede Kamer. Mijn gevoel is dat het sentiment in de samenleving... tegen vuurwerk eigenlijk steeds groter aan het worden is. En u, u, u surft een beetje op dat gevoel, of u wakkert het misschien wel aan. Maar in Den Haag komt het debat maar niet van de grond, lijkt mij. Ja, dat verbaast mij ook. Want je ziet steeds meer mensen uh, die zeggen... ja, op deze manier uh, hebben we er eigenlijk genoeg van. Uh, vuurwerk hoort bij Oud en Nieuw, maar... Uh, doordat iedereen nu voor zich uh, zijn eigen vuurwerk afsteekt... en dat vuurwerk steeds zwaarder wordt uh, en er steeds meer ongelukken gebeuren... Ja, is oud en nieuw eigenlijk geen feestje meer. Nee, en wat maar... uh, heel veel mensen zeggen, um, en dat is ook het bijdooi... wat wij richting Tweede Kamer doen, is... Uh, steekt dat vuurwerk nou gewoon bij professionele shows af... georganiseerd door de gemeente, dan heb je niet al die overlast... dan heb je niet al die gewonden en niet die enorme schade. Ja, en u roept het al een paar jaar en het debat komt helemaal niet van de grond. In daarna, hoe komt dat? Ja, um, wellicht uh, angst, of, um, uh, hè, want het is natuurlijk wel zo dat uh, er um, ja, hardcore vuurwerkfanaten zijn, uh, die merk ik ook wel, uh, die het absoluut niet eens zijn met uh, welke regels je dan ook uh, aan vuurwerk uh, afsteken wil stellen. Uh, ja, en die komen daar heel hard tegen in het verweer. Ja, uh, dus dat de, de tegenlobby is sterk, zegt u. Ja, en, en de vuurwerkbranche zelf, die heeft ook een stevige lobby in Den Haag. Uh, die heeft er zelfs voor gezorgd dat uh, twee jaar geleden de vuurwerkregels versoepeld zijn, waardoor er uh, meer vuurwerk verkocht mocht worden, zwaarder vuurwerk en op veel meer plekken. Dus bijvoorbeeld bij pompstations kan je tegenwoordig ook vuurwerk ja, krijgen. het wordt eigenlijk alleen maar makkelijker. Arjan Boekstein, oud-Kamerlid. Snap jij waarom het niet van de grond komt, dat debat? Of zeg je van ik de... Ik denk dat politici ontzettend bang zijn... zo vlak voor de Europese verkiezingen... om dit soort dingen te verbieden. Zelf heb ik er een hele heldere mening over. Ik bedoel, er zijn in de wereld, geloof ik, drie landen... waar je het vrij kan, als burger dus gewoon kan gebruiken. Dat is geloof ik, Engeland, België en Nederland. Nou, ik heb in veel plekken van de wereld heb ik geleefd. En ik kan je vertellen... In Frankrijk wordt gewoon, ga je gezellig met de burgemeester achter een hekje staan... en dan is er een prachtige kleurentoestand. Het is natuurlijk belachelijk dat er honderden gewonden zijn. Dat we nou in dat Brabantse dorpje Veen, dat ja. met die sleepnetmethode prima. 100 jongens dat, opgepakt. Er, dat er mensen zijn die dus gewoon dronken tegen uh, uh, ziekenhuisambulancepersoneel. Uh, Jij zegt het verbieden, onmiddellijk. Ja, het, tuurlijk. Zoek op, ziekenheden, hou er gewoon mee op, dat is onzin. Meneer Bonten, waarom krijgt uw eigen partij het ook niet op de agenda? Want u bent van GroenLinks, hè? U heeft een aantal, met een aantal raadsleden heeft u uh, dat vuurwerk meld. Opgezet, ...maar in Den Haag is het zo stil, ook bij uw partij. Nou, volgens mij hebben we heel duidelijk uh, dit onderwerp op de agenda gezet. Maar uh, zoals u weet uh, heeft GroenLinks geen meerderheid. Dus er zijn meer partijen nodig uh, om dit voor elkaar te krijgen. Maar, maar ik, ik heb uh, de, de leider van uw partij ook niet gezien vlak voor de kerstdagen... ...nog even een keer de boel op scherp zetten daar. Nou, die heeft um, um, in ieder geval ook in, in de media er een aantal dingen over gezegd. Um, en ja, wat mij betreft... Uh, zou zo snel mogelijk ook de Tweede Kamer in actie moeten komen? Uh, om uh, in ieder geval de vuurwerkregels uh, aan te scherpen. Dus om de afsteektijden uh, te bekorten. Ja. Uh, om te zorgen dat er uh, niet uh, uh, dat hele zware vuurwerk meer uh, verkocht kan worden. O ja, dat snap ik. Maar, maar, hoe lang is uw meldpunt nog nodig, denkt u? Nou, uh, ik hoop uh, dat uh, we zo snel mogelijk van dat meldpunt uh, af kunnen. Uh, mijn voorspelling is uh, dat uh, het draagvlak voor een wijziging van de vuurwerktraditie uh, uh, die toe zal nemen. En dat we ja, over vijf of tien jaar dat vuurwerk okay. alleen nog professioneel afsteken. En nog... niet meer al die overlasten en al die gewonden hebben. Nog even geduld. Uh, Arno Bonten van het meldpunt vuurwerkoverlast. Hartelijk dank. Graag gedaan. Ja, we blijven nog even in de sfeer van het vuurwerk. Collega de Klamer is aangeschoven. Rens, goedenavond. Hoi. Hartelijk welkom. Je bent vanmorgen begonnen met een zoekvraag bij het nieuws van vandaag. Wat was jouw vraag? Uh, ja, ik zag weer al die vuurwerkslachtoffers natuurlijk. Het waren vanochtend vroeger 125 bij de eerste rondgang langs de ziekenhuizen. En uh, zometeen wil ik even ingaan op de schuldvraag die daarbij komt kijken en financiële gevolgen. Maar eerst dacht ik aan al die foto's die je dan ziet. Je ziet dan die, die, die armpjes met, met van die afgave. Ja, vieze Stompjes. foto's eigenlijk ja. van hand. Ik vind dat wel smerig. Maar ik dacht, er zijn artsen natuurlijk. Die kijken daar heel anders naar vinden dat misschien wel een beetje leuk. Dus ik belde een chirurg op om dat even te vragen. Adriaan Mostert, orthopedisch trauma-chirurg. Hoe is het om te werken tijdens zo'n nacht met Oud en Nieuw? Nou, dat is altijd bijzonder, omdat je natuurlijk nooit in het trauma-dienst weet wat er komt. Kan het ook een uitdaging zijn? Want eh, als, als ik zo'n uh, zeg maar arm zie waar de hand vanaf is, dan, dan draai ik mijn maag een beetje maar om. Maar ik kan me voorstellen dat het voor u zoiets is van... ja, hoe kan ik daar toch zo handig mogelijk ja. weer iets moois van maken? Ja, mooie woordkeuze, handig. Hè? <laughs> Maar, maar werkt dat zo in uw ja, hoofd? Ja, dat, dat is wel zo, want je moet natuurlijk handelen uh, naar bevinden op dat moment en, en vaak ook wel snel doorpakken. Kan ik dan zeggen, het is, het is leuk voor een chirurg om te werken met oud en nieuw? Als je van trauma houdt, dan is het natuurlijk, hoe gek het ook klinkt, het is natuurlijk toch leuk dat je wat te doen hebt op trauma gebied. Ja. Het klinkt gek, maar het is, het is wel zo. Het is en dan is dus oud en nieuw eigenlijk leuker dan een andere ja. Door de dag? Ja, ja, je hebt natuurlijk wat bijzondere letsels, hè? met name vuurwerk wat. Uh, zelf in elkaar geknutseld is. Yeah. Uh, en wat we dan ook weer hadden... iemand met een glazen pot gevuld met... Het eh, kruid en dan toch aansteken, wegrennen en dan allerlei glasscherven dwars door de kleding in de rug en in de billen. Ja. ja dat heb je door de week en, en de rest van het jaar eigenlijk niet. Maar dat zijn specifieke letsels die je toch op een oude avond en nacht wel meer ziet. Stel, ik blaas drie vingers eraf. Wat, ja. wat kunt u dan nog voor mij doen? Nou ja, het ligt natuurlijk aan of u de vingers nog terug kunt vinden hè, of dat ze nagebracht worden. Maar <lacht> anders is het gewoon het inkorten van de stomp en het sluiten van de wond en zorgen dat het niet gaat ontsteken. En als ik nou twee vingers nog gevonden heb? Ja, dat ligt het natuurlijk aan in welke toestand die verkeren. He, het zijn over het algemeen geen scherpe letsels bij, uh, bij, bij explosies. Ja. Dus vaak is zo'n vinger dan ook verbreizeld en kun je er ook niks meer mee. Ja, echt een uitdaging om dat toch weer functioneel te krijgen. Geeft u ook een preek als, u dan, als iemand er ook OK uitkomt en. Uh, foei, wat heb je eigenlijk toch uitgesproken? Als ze natuurlijk geen inzicht hebben in hun handelen, ja, dan, dan kun je er wel wat van zeggen. Als chirurg, dat doen we ook wel eens. Hoor. Ja. Het is toch mooi om te horen hoe die erover praat. Het is echt een leuke nacht. Het is echt een topnacht. Ja. <laughs> ja, hij vindt dat fantastisch werk. En ja, dat snap je ook wel als je, als je dat zo hoort. Als, chirurg, als je, als je van trauma dan... houdt, ja. is het heerlijk. Heerlijk om zo te werken. Nou, iets anders wat ik me afvroeg is, waarom zijn we eigenlijk altijd verzekerd? Als ik bijvoorbeeld zo dom ben om zo'n vuurwerkbom te maken in een glaspot en mijn vingers gaan eraf, waarom draait de zorgverzekeraar daarvoor op? Logische vraag, toch? Ja. Ik vind het wel logisch, ja. Ik dacht dat ga ik even aan iemand vragen. Een medisch ethicus, die hebben er altijd verstand van. In dit geval Guylena van Tiem. Guilene, is het niet een klein beetje gek dat we in Nederland maar kunnen doen met vuurwerk wat we willen en dan toch verzekerd zijn? Van de ene kant zou je kunnen zeggen dat het vreemd is dat als mensen onverantwoord gedrag vertonen... dat ze daar niet op aangesproken worden, bijvoorbeeld als ze daardoor gewond raken. Ja. En van de andere kant is het wel een heel belangrijk uitgangspunt in de gezondheidszorg... dat mensen op het moment dat ze zorg, medische zorg nodig hebben, dat die zonder voorwaarden aan hen geboden wordt. Die zorg wordt altijd geboden, maar ik kan me best voorstellen dat bijvoorbeeld op een gegeven moment gezegd wordt... ja, wij gaan dat niet meer betalen als zorgverzekeraars. Wanneer heb je nou echt verwijtbaar gedrag vertoond? Als je op drie meter afstand stond of als je op vijf? meter afstand stond als je uh, iets aan het vuurwerk gemanipuleerd hebt of uh, ja, het, het, nou, dat het, het is lastig. Me toch ook wel heel moeilijk om daar echt uh, de grens te bepalen van wanneer iemand schuldig is of niet en dat brengt dus ook meteen weer het risico met zich mee dat het onrechtvaardig wordt kan ik concluderen dat jij het eigenlijk niet zo'n goed idee vindt een extra premie voor vuurwerkafstekers? ik denk in ieder geval dat er allerlei andere manieren zijn uh, om uh, de schade door vuurwerk te beperken die dit probleem van onrechtvaardigheid in ieder geval niet met zich meebrengen dus blijven jij en ik gewoon meebetalen, Renzen? Ja, ik vind dat eigenlijk niet terecht. Wat vind jij? Ja, weet je, ik vind het ook wel zielig als je ook al je hand niet meer hebt. Ja, maar het is ook jouw basispremie die ervoor gebruikt wordt. Ja, nou ja, als iemand daardoor een mooi stompje krijgt, heb ik het er wel voor over. Oké, nou vind ik een mooie christelijke houding. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat het niet door eigen schuld is, maar dat iemand anders jouw letsel veroorzaakt. En dat overkwam Frans Pol. Frans Pol, u bent dertien uh, jaar geleden uh, geraakt door een babypijltje in uw oog. Uh, was dat uw eigen schuld of kwam dat door iemand anders? Nee, dat was de schuld van mijn broer uh, helaas. Die stak hem af en uh, die, uh, dat deed hij niet expres, want hij gooide hem ook nog een... Uh een andere kant op, maar hij keerde in de lucht. Kwam met zijn stokje in de sneeuw terecht. Gericht op mij. En uh, raakte precies mijn linkeroog. Maar hij gooide het pijltje de lucht in? Ja, hij gooide het pijltje wel weg, ja. Ja, dat klinkt dan niet zo verstandig. Heeft u hem dat ook kwalijk genomen? Ik heb hem dat eigenlijk nooit kwalijk genomen. Je, je zegt het zelf al. Uh, uh, we waren niet goed aan het afsteken. Maar ik kan nou ook niet echt zeggen dat wij aan uh, het stunten waren met vuurwerk. Nou ja, eigenlijk een, een stom ongeval. wat we het dan maar zo noemen. En welke schade heeft dat bij u precies veroorzaakt? Toen ik bij de oogarts in zwollen. Terecht kwam constateerde hij een scheur in mijn oog van 2 centimeter. Mijn horenvlies was zeer zwaar beschadigd. De oogzenuw en de oogspieren die waren nog wel intact. En daardoor kon ik nog wel wat dingen zien. Uiteindelijk uh, zie ik nu weer met dat oog voor 73%. procent. Uh, dat lijkt heel veel, maar dat komt neer op wat je onder water ziet: on, uh, in een zwembad en dan net iets scherper. En uh, uw broer, doet u daar nog wel eens een biertje mee? Uh, uiteraard, ja. Niks veranderd in jullie relatie? Helemaal niks. Nee. Dat is toch mooi, dit is broederliefde boven alles. <laughs> ja, dat is wel knap, ja. Arendt-Jan, vind jij ook dat we moeten blijven betalen als mensen door eigen schuld gewond raken? Ik denk dat helaas dat het wel zo is, maar even rea reageer op dit. Ja? Als mijn broer een vuurwerkbom in mijn achterste propt en ik ah. heb ben alles kwijt, dan ben ik dus heel erg kwaad op mijn broer. En dat blijf jou? <laughs> ja. ja. Toch? <laughs> Nou ja, kijk, uh, hij heeft uitgelegd dat het niet helemaal expres is gegaan. Dat is heel tof. Dat is heel ongelukkig. Dan zou ik willen zeggen: met de kennis van nu. Hè? Ja. Nee, maar ik vind wel dat, dat we echt moeten kijken naar mensen... die door hun eigen stommiteit de boel op kosten jagen. Dan moet op de een of andere manier misschien achteraf iets verrekenen of zo. Want anders kan je doorgaan. Je kan ook zeggen, ja, ik heb per ongeluk verkeerd geparkeerd... en dan nou moet de rest dat uh, gaan betalen. Ja, oké, okay. er moet wel uh, paal en perk aangesteld Absoluut. worden. Absoluut. Straks legt Arend-Jan Boekenstein uit... hoe we volgens hem het beste in Europa een oorlog kunnen voorkomen. zet met de uh, burger. Dit is de dag waarop duizenden mensen in Zwembroek een spetterende uh, start maakten met een nieuwjaarsduik. Dat gebeurde in Scheveningen, maar ook in recreatieplassen op tientallen andere plekken in het land, zoals in het Twentse Wiede, waar een verslaggever van de regionale omroep het niet droog hield. 3, 2, 1, oh, daar gaan we. Koud. Ja, wel koud. Koud aan de kant. Koud echt koud. Ijskoud. Ja, 6,2 valt mij ook nog wel tegen. Oh, het loopt in mijn, mijn laar. Dit is ook de dag dat bekend is geworden dat we met elkaar trouw zijn gebleven aan onze zorgverzekeraar. Ondanks de stortvloed aan reclames zijn minder mensen overgestapt. Een schatting 5% wisselde van zorgverzekeraar. En dit is de dag waarop pvv kamerlid Dion Graus een aanklacht indient tegen Jeroen Pauw... omdat zijn tv-programma vijf jaar later de suggestie heeft gewekt dat Graus zijn ex-vrouw zou hebben mishandeld. Vannachtend op Radio 1 zei hij daar het volgende over. Ik ben nooit vervolgd. Laat staan dat ik veroordeeld ben. Ik ben nooit veroordeeld. Ik loop hier al jarenlang mee rond. Van moet ik niet een keer actie gaan ondernemen? Uh, via de Raad van Journalistiek, via een aangifte. Het moet stoppen in 2014. Ga ik niet meer accepteren. Zero tolerance. Dit is ook de dag dat het een vrolijke boel is in het dorpje Vrouwenpolder in Zeeland. In het dorp met 1100 inwoners is de hoofdprijs in de postcode loterij gevallen. En dat terwijl Vrouwenpolder maar één postcode nummer heeft. De mensen die meespelen mogen 42,9 miljoen euro verdelen. Vanavond wordt bekendgemaakt welke straat de grootste prijs krijgt. Björn van der Vrande is de eigenaar van café-hotel De Boekanier. Goedenavond. Goedenavond. Speelt u zelf ook mee? Ik speel zelf ook mee, ja. Dus u heeft ook een goede kans op een deel van die 42,9 miljoen? Ik had vorig jaar om deze tijd een betere kans. Ik heb uh, eerst met vijf loten meegespeeld en ik heb er vier opgezet. Dus we hebben er nog één over. Ojoj, oi, oi. <laughs> het zal toch niet waar zijn dat u daardoor een paar miljoen misloopt? Nou ja, ja als het zo is, is het zo. Maar uh, met, uh, met een klein beetje ben ik ook al hartstikke blij. Ja. Hoe is het nieuws aangekomen in uh, Vrouwenpolder? Ja, dat is uh, ingeslagen als een bom. Dat, uh, dat kun je wel zeggen. Ja, uw café is, zit uh, het vol? Ja, het is uh, een en al uh, hectiek al uh, de hele dag... Uh, Vanmorgen vroeg uh, stond de telefoon al rood gloeiend en dat is een hele dag doorgegaan. En ze zijn nu het geld aan opmaken waarvan ze denken dat ze het gaan winnen? Ja, dat, dat hoop ik dat ze dat zo allemaal gaan doen. Ja. <laughs> ik heb in ieder geval uh, de champagnefluts weer tevoorschijn getoverd. Kijk. Die hadden we na gisteravond allemaal weer opgeborgen. Maar... Dus uh, er staan een paar flesjes champagne klaar nog. Ja, en de mensen die niet meedoen aan de loterij, hoe staan ze mee? Ja, die zijn blij voor, uh, voor de anderen. Dat, uh, in de kleine hechte gemeenschap uh, heb je dat toch wel hoor. Er ja. zitten er hier een hele hoop waarvan ik weet dat ze geen, lo geen lot hebben. Geen jaloezie? En, uh, nee hoor, helemaal niet. Nee. doen die er gewoon u, gezellig mee. Denkt u dat Vrouwenpolder na vandaag gaat veranderen? Of uh, blijft alles hetzelfde? Ik, ik denk in ieder geval dat Vrouwenpolder uh, alleen al door de media aandacht een beetje op de kaart is gezet. En uh, daar hebben we eigenlijk al jaren hard aan gewerkt uh, met, uh, met alle ondernemers. Dus, uh, en op deze manier uh, ja, is het natuurlijk heel erg welkom. Ja. Dus, dus in, in die zin denk ik dat het inderdaad al... Uh, al wel een beetje zal veranderen. En ik hoop dat... Hè, we zijn een, een, een zeer toeristisch dorp... En, uh, en ik hoop dat we hierdoor toch uh, stiekem een beetje meer toeristen kunnen ja, trekken. Ja, wij, wij gaan allemaal rijke mensen kijken natuurlijk vanaf dan nu. ook nog eens. Ja. Wat, wat gaat u zelf Eén met van, het geld een doen? Een van de armste dorpen van Zeeland. Oké, okay. nou, na nou, nou vandaag niet meer dan. <laughs> Daarom. Wat gaat u zelf met het geld doen? Ik, ik weet het. Ik, ik, daar ga ik nog helemaal niet over nadenken. Ik weet niet wat ik gewonnen heb. En uh, we gaan gewoon uh, lekker door met werken. En we zullen het wel zien... Uh, wat er allemaal gaat gebeuren. Oké, okay, nou, heel veel plezier vanavond. Ja, dank u wel. Ja, op deze plek in ons programma... elke dag een commentator met een gezouten mening... over een actueel onderwerp. Buitenlandcommentator Aart-Jan Boekenstein... mag het spits afbijten. Goedenavond, opnieuw. Goedenavond. Europa, wilde jij het over hebben. Wat wil je erover kwijt? Nou, weet je, ik zie met angst en beven... zie ik de Europese verkiezingen aankomen. Wat we natuurlijk weer gaan krijgen... is van die zieloze drie minuten debatjes... waarmee de meest ingewikkelde onderwerpen worden teruggebracht. Dan zeggen de eurofielen, zeggen van als de euro kapot gaat, krijgen we oorlog. En de andere kant zegt, we maar, moeten het allemaal eruit stappen. Want dit is een stiekem samenzwering. Die leidt tot de Verenigde Staten van Europa. Dat is alweer het niveau van het debat. Hè? Terwijl, kom op jongens, we zitten diep in de problemen. Maar de gedachte dat je dus zou moeten stoppen om de euro te redden... is natuurlijk toch wel krankzinnig. Hmm. Met andere woorden, ik kom hier dus met een zeer... Onge, een zeer gezoute mening, een zeer gebatigde mening. Ik wil namelijk, ik vind... wij zijn helemaal een psychiatrisch volk geworden. We zijn wij weer... een psychiatrisch volk ja, geworden? we staan alleen nog maar te schreeuwen naar elkaar. En, en fact-free mensen, die, zijn, die, hebben, die hebben heel veel aandacht in de Trekken ons niks aan van de feiten. Ja. Dus ik wil nou van mijn minuutje die ik heb gebruik maken... om te zeggen van jongens, het is heel verstandig... om te proberen de euro te redden. Waarom? Als de euro... Uiteenvalt, zijn we de gemeenschappelijke markt ook kwijt. En die is vreselijk belangrijk voor onze export. Ja. Met andere woorden, doe dat nou. Het tweede is, Amerika valt weg. Wij moeten zelf dingen gaan doen. Is het nou verstandig om dan... Gewoon maar de euro in elkaar te laten zakken... terwijl we allemaal ding, dingen meer zelf moeten gaan doen. Dat is een enorm internationaal prestigeverlies. Ja, maar gaat het debat niet veel meer over de vraag of we meer moeten samenwerken? Want dat, dat de euro moet blijven, dat vinden de meeste mensen toch wel? Geert Wilders niet, maar daarmee heb je het wel een beetje gehad, denk ik. Ja, maar als je kijkt naar de mensen die in de media optreden... dan ligt dat dus anders. Je hebt gelijk. Hè? Ik denk dat de meeste mensen denken van... nou ja, het is toch wel verstandig om te kijken wat we kunnen repareren... Hè? Maar in de media zie je dus mensen die zeggen, we moeten er allemaal van af. Goed? Ja, van meer Europa moeten we af, maar niet van de euro, denk ja. ik. Maar ik heb wel een beetje een geruststelling voor ze. Ik denk dat we helemaal geen federatie nodig hebben om eruit te komen. Eigenlijk het enige wat je hoeft te doen... is als je die automatische steun die nou in het proces zit... die je krijgt als het misgaat, als je die afbouwt... Hmm. En je... Minder solidariteit, zeg jij. Ja, maar dan, maar dan wel zo dat de, als je hervormt, krijg je steun. Dus gewoon Als lands, water bij de Europa, ja. Als we die richting opgaan, dan is er een kans dat we eruit komen. En dat doen we toch wel een beetje. Griekenland hebben we steun gegeven omdat ze maatregelen hebben genomen. Het probleem is een beetje dat we... omdat de politieke leiders natuurlijk heel moeilijk vinden om beslissingen te nemen... hebben we eigenlijk de Europese Centrale Bank misbruikt. Ja, ja die, die hebben jet, we veel macht gegeven. Die hebben eh, tegen wil en dank, dat wilde de ECB zelf niet. Maar dat leidt er dus toe dat we de zaak een beetje gedempt hebben. Die opmerking van Draghi. I will do whatever it takes to rescue the euro, hè. Dat betekent dus dat de markten nu rustig zijn. Maar dat betekent ook dat de prikkel om te hervormen in de landen waar dat moet, minder is... Ja. Maar eigenlijk, als ik goed naar je luister, zeg jij... we moeten doorgaan op de ingeslagen weg. De euro moet blijven... we moeten hem repareren, we moeten landen ondersteunen... behalve als ze zich echt misdragen, dan moeten ze eruit. Nou, ik doorgaan zou... op de huidige weg, zeg jij? De, ik denk dat van alle scenario's die we hebben... is dus gewoon doormodder het beste. Maar... maar het zou nog beter zijn... als we dus de steun veel conditioneler maken... Ja. dat dat ook echt tot hervormingen leidt. Maar Europa is wel impopulair... bij veel mensen. Die ja. zeggen allemaal, waarom moet het allemaal? Dus dat draagvlak, dat hebben we wel nodig. Wat ga je daaraan doen? Nou, ik, ik zou... Zou zeggen. Dus vertel nou gewoon het verhaal. En het verhaal is dit: de euro, zoals het tot stand kwam, had nooit zo moeten gebeuren. De, de mensen hebben zich aan de regels gehouden, er zijn landen bijgekomen die er nooit bij hadden moeten komen. Maar, dames en heren, de gedachte dat als we eruit komen, uit, uit, uitgaan, dat het dan paradijs uitbreekt, is onzin. Ja, ja. We moeten echt proberen het te redden. Maar Geert Wilders gaat winnen. De, de Pen gaat winnen waarschijnlijk. De alle rechtse partijen in Europa die gaan een goede uitslag maken. Is dat iets waar jij bezorgd over bent? Of zeg je van nou, dat is eigenlijk wel goed? Nou, wat ik er mooi aan vind is dat dus de standpunt van de populisten ook in het Europees Parlement wordt vertegenwoordigd. Dat betekent dus eigenlijk dat populisten ook inzien dat daar dus wat politiek te halen valt. En verder vind ik het niet onaangenaam de gedachte dat de populisten geen meerderheid in het Europees Parlement Nee, maar dat ze daar een stevige stem krijgen, zeg jij is prima. Dat lijkt me heel democratisch. Ja, Howard, goed? ben jij pro-Europees? Ik denk dat het goed is, maar ik weet wel dat dat we allemaal een beetje balen van alle regels. En dat is een beetje het probleem, dat bij zo'n onderwerp komt kijken. Iedereen beseft zich wel dat het goed is om je te verenigen. Maar allerlei nieuwe regels, en dit mag niet, en dat mag niet... daar worden mensen wel moe van. Ja. En, en dat, wordt, dat wordt niet duidelijk gemaakt. En dat draagt bij aan de onvrede. En de euro? Ik denk niet dat, dat we daarmee moeten stoppen. Ik denk dat volgaan. we gebaat zijn bij de Ducaat. De Ducat? <lacht> die is wel heel lang geleden. Ja. Terug naar de Ducat. Ja, de Goed. Zometeen gaan we verder praten met Howard Kompoe, die morgen een nieuw fenomeen, namelijk een nieuwjaarsconferentie, op de planken brengt. Dit is Radio 1. Het is half zeven, het nw journaal met Freddy van Tijn. Bij het meldpunt vuurwerkoverlast... zijn meer meldingen binnengekomen dan vorig jaar. De teller staat nu op ruim 80.000. En vorig jaar waren het er pas op 4 januari 80.000. Volgens Arno Bonte, dat is de initiatiefnemer... gaan de klachten vooral over schade, gevaarlijke situaties... en vuurwerkbommen. Oud-president Nout van de Nederlandse Bank heeft kritiek op de nieuwe Europese BankenUnie. Volgens hem gaat die niet voorkomen dat de belastingbetaler moet opdraaien voor een faillissement van een grote bank. Ook vindt hij de afspraken onvoldoende voor een goede aanpak van een grote systeemcrisis. Het idee van de BankenUnie van de EU-ministers van Financiën is dat de banken een gezamenlijke stroppenpot opzetten... en dat de aan aandeelhouders en grote spaarders die vullen. In Griekenland hebben autobezitters massaal hun kenteken ingeleverd. Veel mensen willen zo voorkomen dat ze wegenbelasting moeten betalen. Gisteren stonden er lange rijen voor de belastingkantoren, want dat was de laatste dag dat de Grieken die belastingaanslag konden voorkomen. En bij een brand in een stal aan de scheepstal in Helmond zijn honderden varkens doodgegaan. Volgens brandweer is ongeveer een kwart van het bedrijf afgebrand. Telden wel 4000 varkens. De precieze oorzaak is niet bekend, maar de brand begon in de buurt van de voedersilo. Dat zijn de hoofdpunten. Tijd voor het weer met Marco Verhoef. Met regen wat over het land trekt. Het is nog droog in het noordoosten, maar daar wordt het ook nat. In de loop van de nacht trekt de regen weer weg, wordt het even droog. De temperaturen lopen eigenlijk alleen maar op. Het is nu een graad of zeven, dat zal ongeveer de minimumtemperatuur ook zijn. En dat is best apart, het is heel zacht. Normaal is het maximumtemperatuur 6 graden. En daar zitten we dus nu al boven morgen overdag. 10 graden als maximumtemperatuur. De wind gaat dan langzaam wat afnemen. Is nu krachtig of hard langs de kust uit het zuiden. En draait morgen naar het zuidwesten. En aan het eind van de ochtend dan... Uh, Passeert een nieuwe regenstoring. In de middag klaart het van het west uit af en toe weer op. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Met vrijdag in de vroege ochtend regenen en daarna buien. Een graad of 10 in het weekeinde is het iets minder zacht. Dan is het een graad of 8. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Dit is de dag waarop comedian Howard Comprou zich warmloopt... voor zijn nieuwjaarsconferentie morgenavond. We gaan er zo over praten. En ik zeg nu alvast tegen u dat u er nog naartoe kunt. Althans, voor de voorstelling van zondag, is dat hè, Howard? Ja, er is een extra voorstelling bij geboekt. Wilt u een kaartje winnen? Twitter dan uw leukste voorspelling voor 2014 met de hashtag DIDD. Dus wilt u een kaartje winnen voor Howard Comprou? Twitter dan uw leukste voorspelling voor 2014 met de hashtag DIDD. En dit is ook de dag waarop natuurijsliefhebbers... rijkhalsend verlangen naar vorst... Vanavond kunnen ze hun hart ophalen met een documentaire op televisie over marathonschaatsen op Natuurreis. En wij gaan daar zo over praten met Teun Bredijk. Hij is coördinator Natuurreis en Marathonschaatsen bij de KNSB, de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond. En ook aan tafel buitenlandcommentator commentator Arend jan Boekenstein en collega Renze Klamer. Een traditie op Oudejaarsavond is natuurlijk de Oudejaarsconferentie. Waarin comedians terugkijken op het afgelopen jaar. Kunnen we dat niet omdraaien? Moet Howard Kamproe hebben gedacht. Morgenavond geef jij een nieuwjaarsconferentie? Is het inderdaad zo gegaan? Ja. je dacht ja. dat het oude jaar dat wel geweest, we gaan iets nieuws beginnen. Ja, vooruitkijken is ook leuk. Ja, ja. En, maar dat lijkt me lastig als je een conferentie moet maken. Want je weet een paar dingen die gaan gebeuren, zoals de Olympische Spelen en de Europese verkiezingen. Voetbal. Voetbal, maar ja, dan, mo dan moet je er nog wel grappen bij bedenken. Ja, dat is ook een, een uitdaging geweest, maar daar heb ik me dapper doorheen geslagen, <laughs> denk ik zelf. En, uh, en natuurlijk, natuurlijk blijft het uh, een knipoog. Naar het concept uitjaarsconferentie. En, en ik ben ook van plan om gedurende het jaar een paar keer op, uh, op mijn website en dat soort dingen terug te komen bij een aantal van de voorspellingen die ik heb gedaan. Dus ik ga wat dingen zeggen over het WK voetbal. Ja. Dan is het leuk om aan het eind van dat toernooi terug te komen op uh, de dingen die ik voorspeld heb. Ga je, je echt voorspellen hoe ver we komen ook in dat toernooi? Um, ik denk dat Nederland uh, wereldkampioen wordt, maar dat is dan bij korfbouw. <laughs> ja wanneer is het wk korfbal geen ook dit, jaar, de, ook dit jaar ook dit jaar ja ja, ja? ja. ja. ja, ja. Doen. en en de Sortie bijvoorbeeld wat ga je daarover zeggen nou ja ik vind dat we wel stelling moeten nemen ze onderhand heel wat landen hebben aangegeven of ze nou wel of niet gaan ja. uh, Markie Mark die laat het maar een beetje hangen Markie Mark de premier bedoel ja. je en, uh, en ik vind dat wij ook... Uh, hey, maar onze koning zat in het Olympisch Comité toen Sortie is gekozen. Hè? Dus we kunnen helemaal niet gaan protesteren. En dan protesteert hij tegen zichzelf. Ja, dat hebben we onszelf mooi in de nesten gewerkt. <laughs> wat dat betreft. En ik vind dat we stelling moeten nemen tegen dat anti-homo-beleid naar Rusland. Ja. Ik bedoel, mensen die moeten gewoon zelf weten wat ze doen. En wij, wij zijn hier dan zogenaamd tolerant. Maar we durven het niet uit te dragen als het om andere landen gaat. Maar vind je, de, vind je dat de sporters dat moeten doen of de politiek? Ik denk allebei. Maar die sporters die zeggen, hallo, kan mij het schelen? Ik wil gewoon sporten. Vier eh, jaar nee, dus, ze, ze kunnen toch sporten? Ik zeg niet dat ze niet moeten gaan. Okay, geen maar, maar, maar als je daar bent, dan kun je wel uh, iets van je laten horen. Dat ja. mensen een hart onder de riem steken. De mensen daar? Ja. ja. ja. ja. Uh, participatiesamenleving, was het woord van het jaar 2013? Althans, één van de ja, woorden ik van het jaar. Ik denk dat we dat verkeerd hebben begrepen. En daar ga ik morgen in de voorstelling het een en ander over uitleggen. Ik denk dat ze bedoelden participatie maatschappij Dus <laughs> dat het meer over feesten gaat... We hebben, we hebben het gewoon verkeerd gehoord. En hoe de Partici uh, maatschappij eruit ziet... dat ga ik morgen uitleggen. Maar lig eens een, een tipje van de sluier op als je Het gaat wil. erom dat we allemaal een steentje bij moeten dragen... dat het weer feest wordt. Dat is eigenlijk wat hij wou zeggen. Kijk. Markie Mark. Ja, dat heeft hij zich een beetje ongelukkig uitgedrukt. Ja. Maar jij begreep hem als enige zo'n beetje als wel. Enige, en hij dat mag is... Markie Mark noemen, als enige denk ik. Ik weet niet of het mag, maar ik doe het gewoon. Okay. Zo jong ben ik. Dus ja, ik, ik, ik ben een van de weinigen die dat zo goed begrepen heeft. En aan mij de taak dat te delen. Ja. Hey, heb je een groot thema bij je conference? Of zeg je van, nou ik, doe een paar, ik pak een paar krenten uit de pap van het komend jaar? Ja. Want het is voor de eerste keer dat ik het doe. En ik weet niet of een thema nou wel of niet te veel gaat binden. Kijk, in een one-man show die je maakt. is een thema heel mooi en heel dankbaar. Want daar kun je een rode lijn aan ophangen. Maar dit is gewoon uh, zoiets nieuws. dat ik zoiets zeg: van ik ga het gewoon doen. Ik heb al wel besloten. ik ga het voor de eerstkomende vijf jaar doen. Want ik vind je moet je dan commenteren. Ja, tuurlijk. Zo. Je kan niet één keertje doen en dan wegrennen. Daar vind ik niks aan. Ik, dus, ik de ga komende eerst, vijf jaar maak ik een, een, een nieuwjaarsconferentie. De nieuwjaarsconferentie. Nieuwjaars nieuwjaars de de de de nieuwjaar geen concurrentie wat jou betreft. Nou ja, iemand kan het doen, maar ik, ik doe dan de. Dat doet iemand anders oh, doe ja. dan een. Ja. En waar, waar ga je hem uitvoeren trouwens? Toemler. En, en het is ook afgesproken dat dat voor de komende vijf jaar is? Ja. Tenzij we echt exponentieel groeien natuurlijk. Dat we op een gegeven moment naar de raai moeten. Dan zullen, dan, zullen, dan zullen we moeten. Maar, is, is, het, is het niet ook een beetje wegduiken voor de, de oudejaarsconferens concurrentie? Je, op die, of was het echt idee van ik wil gewoon Nee, nee jaar, het was het Of was is er echt, al te veel met oudjaar? Er zijn heel veel uitjaarconferenties, maar echt heel veel. Dus om daar nou in mee te springen en hoeveel grappen over het afgelopen jaar kan je maken. Je komt toch allemaal gauw op dezelfde onderwerpen uit. Ja. Ik heb het echt gedaan om te zeggen: van jongens, vooruitkijken lijkt mij gewoon leuker. En het is spannend, maar het is natuurlijk ook uh, moeilijker omdat je niks hebt om je aan vasthouden. Nee. Ja. Arendt en Boekestein, zou je daarheen gaan? Ik, vind, ik ben ontzettend liefhebber van cabaret. Ik ben er nog steeds niet overheen dat Kees Thorne is opgehouden. Ik vind het echt vreselijk. Ik ben nog in Leiden naar hem toe toegaan met het ja. laatste optreden. Ja. En ik vind een nieuwjaarsconferentie dus een geweldig idee. Dank toch? u. Ja? ja? Jij zou er wel heen gaan. Nou, luister, wij, wij zijn een land gezegend met veel cabaretiers. Volgens mij is cabaret heel erg Nederlands ook. En uh, er is een grote markt voor ons. We houden ervan. Toch? Ja. ja. Hey, uh, je bent welkom hoor, zondag. We hebben nog plek. Kijk ja oh, uh, 2013 was een, een van de thema's die teruggekomen is in de samenleving... is racisme. Ja. Ga je het daar nog over hebben? Ja, ja we, gaan, we gaan het hebben over hoe dat zich ontwikkelt in 2014. Wat, wat denk en... jij? Wat voorspel jij? Ja, ik wil niet alles te veel weggeven. Maar we gaan het wel we gaan een beetje hebben over de Zwarte-Piet discussie. Die, uh, die natuurlijk. Afgelopen jaar hebben wij zwarte mensen een aantal toereikingen gekregen. Zo uh, werden de gouden oorbellen weggehaald opdat wij ons minder beledigd voelden. Die lijn die wordt voortgezet. En volgend jaar mogen de Piet alleen nog maar klitbandschoenen aan. We gaan nog meer afpakken, is jouw verspelling. Iedereen komen morgen. Ja, precies. Ja. Zit er een serieuze ondertoning in? Of is het alleen grap en rollen? Nee, er zit altijd een serieuze ondertoning. in. Maar dat gaat vanzelf, omdat ik het heel belangrijk belangrijk. Kijk, de hashtag bij mijn werk is altijd serieus lachen. Ik vind het leuk om te lachen, maar het moet wel ergens over gaan. En het gaat ook ergens over. En, en kijk, de voorstelling van morgen is dan gelukkig uitverkocht, dus ik ben in de gelegenheid zondag die extra voorstelling te doen, vier uur nacht. Maar de voorstelling zit boordevol serieuze dingen. Ja, en heb je dan ook een boodschap voor het nieuwe jaar? Nou ja, ik denk dat we met z'n allen moeten wennen aan het feit dat niemand het weet. Niemand weet het. Maar dat is al jaren zo, hè? Jawel, maar de, dat wordt nu nog duidelijker. Ik bedoel, op het moment dat de, de leider van het land het ook gewoon durft te zeggen dat hij de dingen niet weet, ja, dan wordt het wel heel duidelijk. Dat is Markie Mark weer, Markie of de, de Mark, koning. Markie ja. Markie Mark. Kijk, en mm. we hadden kunnen weten dat die partie bedoelde. Want we zagen hem chillen op uh, dat grote festival. <lacht> Zonder lekker wijf. Maar dat is logisch <lacht> bij hem. <lacht> nou, nou de, in de boek staat nu moet je ingrijpen. Jouw leider wordt want, hier. Nee, uh, ja, maar hij is toch <lacht> nooit met een chick in beeld. Dus dat zou raar zijn als Aron u dat festival en één keer met een jack-in-wilt was. Precies, wanneer moet ik Mark verdedigen? Die man kan heel goed zichzelf verdedigen. Maar hij is er niet bij. Huh? Hij is er niet bij. Ja, maar hij kan daar in het wekelijkse uurtje wel op terugkomen. Ja, dat is waar. Daar kan op hij natuurlijk chip. wel uh, aandacht ja. aan besteden. Volgende week start het programma Utopia op SBS. Ja. Dat is een programma waarin een aantal mensen zonder regels... een eigen samenleving gaan opbouwen. Uh, wordt dat de trend van 2014? Op televisie of op zich? Nou, misschien allebei wel. Nou ja, je, je merkt dat mensen zich heel weinig aantrekken van regels, steeds minder. We hoorden net al in de uitzending dat er uh, hele boze mensen zijn die zeggen... als je vuurwerk afpakt, dan pak je ons onze cultuur af. En, en ja, dat, dat utopia-ding, dat is wel een, uh, een, een teken aan de wand van in welke tijd we leven. En vooral ook omdat het uh, elke dag op de buis gaat zijn, elke dag. Ja, daarmee geven we wel weer een bepaalde houding spotlight. En daar moeten we ons wel over... Uh, ja, want wat, wat, want wat voor verhouding is dat? De houding van, uh, ik ja, leef voor mezelf, ja, uh, bemoei je niet met van, mij. Uh, Ik ga het zelf doen en uh, scheid aan de regels. En aan de ene kant appelleert het aan wat participatiemaatschappij eigenlijk wordt gezegd. Want wat de politieke volgens mij mee bedoelt is, zoek het zelf uit. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt, dat is de samenvatting. Ja, ik moet altijd kort door bochten gaan, want het wordt ja. een beetje nee. bij mijn werk. Ja. Maar, uh, maar, maar zo'n programma is daar, is, dat is wel een vergrootglas. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ja, en dit is serieus een ontwikkeling waar jij je zorgen over maakt. Dat mensen weet je wel. Kijk, ik, weet, ik ben een kind van de jaren 80, 70, 80 ben ik opgegroeid. Als ik tv keek en er werd iemand na een sportwedstrijd gevraagd: hoe voel je je?. dan zei hij: ja, ik vind het niet zo leuk. Tegenwoordig is het woord kut gewoon geaccepteerd. Ja. Ik zit met mijn kinderen naar een of andere verkiezing voor de beste weet ik veel wat te kijken. Dat woord kut valt. En helemaal niemand vindt dat raar. En ik ben van de week bijna missen Want ze zaten op mijn laptop iets te kijken. En ik hoorde het heel de hele tijd kut, kut, kut, kut, kut. En ik zat me eigenlijk op te vinden. En dan moet je eigenlijk. En vragen je even wat er gewoon zegt: Ja, wat is er nou stoppertjes Wat ik zo? dus deed, is dat ik er op een gegeven moment naartoe liep. En dat ik vrij boos vroeg: Wat de hel zijn jullie in godsnaam aan het kijken hier? Ja, dat waren ook niet net woorden. En Precies. Maar toen bleek dus dat ze keken naar Cupcake Cup. <laughs> dus het zit in mijn hoofd. Dus dat doen alle kinderen. Ja, het zit in mijn hoofd, ja. Maar ik heb het dus gewoon verkeerd verstaan. Ja, dan is jouw zorg ook weer onterecht. Zo is het. Het komt best goed met ons land in 2014. Ja, dat zou uiteindelijk wel de conclusie moeten zijn... van een leuke avond comedy natuurlijk. Hè. Je kan de mensen niet naar huis sturen met uh, doem en verderfenis in het verschiet. Maar zo, zo nieuw is het toch allemaal niet? Dat utopia, dat lijkt toch ook gewoon een klein beetje op Big Brother? Gewoon mensen ergens die 24 ja, uur per dat, dag kunnen volgen? Nee, maar ik denk dat dit verder gaat. Want hier krijgen ze ook twee kippen en een koe mee... en ze moeten het allemaal zelf uitzoeken. Ja, maar je kunt ze, je kunt ze 24 uur per dag bekijken op internet. Het was toen ook een beetje zo. Het is gewoon. Nee, dat, dat is wel hetzelfde. Maar ja. wat de mensen moeten doen, dat gaat wel een stap dat verder. Gaat verder dan dit is niet in een luxe huis met allemaal die heel gewillig zijn. Hier moeten mensen voor zichzelf zorgen. Hmm, ja. nou, Arendt-Jan, maak jij je zorgen over zo'n uh, televisieprogramma wat eraan zit te komen? Nou, weet je, als je nou, er zijn in de geschiedenis heel veel mensen geweest die utopieën hadden, hè, die, die die utopia wilden maken. Daar is een hele hoop ellende uit voortgekomen. Hè? Dus ik begrijp zijn kritiek heel goed. Van uh, dit gedachte dat je dus je terug kan trekken uit de samenleving, dat je dan regels kan maken en dat je heel erg gelukkig wordt, is heel erg op jezelf en op de groep gericht en niet op de samenleving. En, en volgens mij is het zo dat als wij de samenleving vitaal willen houden, hebben we. Burgers nodig die zich interesseren voor de noden van andere burgers. Ja. Lekker doorpolderen. Ja, <lacht> ja, moet je doen. Ga je nog andere dingen doen dit jaar? Ja, ik ga een nieuwe theatervoorstelling maken. Want ja, de nieuwjaarsconferentie kan alleen maar in de eerste week. Ja. Dus vanaf 8 januari toer ik met de volgende voorstelling. En die heet Grijs. Grijs? Ja. En waarom? Ik ben alweer 42. En je bent er helemaal je al niet grijs. Er zitten twee grijze haren in mijn baan. Ik had ze nog niet gezien. En, uh, en grijs is ook de samensmelting van zwart en wit. En grijs is voor mij nu ook steeds meer een mooie kleur... omdat het rust uitstraalt. Ik heb me jarenlang heel kleurig uitgedost. Je bent nu helemaal in het zwart. Ik ben, ik ben een beetje kalm aan het worden, ja. inderdaad. Dus uh, ja, vandaar grijs. Het vroeg. Hoe oud ben je? 42 al. Ja, oh. Maar ja, het is te vroeg om uh, rustig te worden. Hm. Nou, daar gaan we het over hebben, in mm de -hmm. voorstelling. <laughs> okay. Dit is de dag waarop alle grote steden en het platteland de balans opmaken van de schade van de jaarwisseling. Zometeen om zeven uur geven de landelijke politie en minister opstelten in een persconferentie het totaalplaatje. En de westverslaggever Roel Pauw is onderweg naar die persconferentie. En die hoort u zometeen. Close your eyes. Let me tell you the reasons why.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 Blame, Close Your Eyes. Over een kwartiertje geeft minister Opstelter van Veiligheid en Justitie een persconferentie over het verloop van de jaarwisseling. En mensen verslaggever Roel Pauw is daarbij. Roel, goedenavond. Hoi, goedenavond. Wat is de verwachting dat Opstelter daar zal vertellen? Ja, hij gaat zeggen hoeveel incidenten er zijn geweest, uh, hoeveel aanhoudingen en dat soort uh, zaken. En hij gaat uh, vooral duidelijk maken hoe de cijfers van dit jaar zich verhouden... tot die van vorig jaar. Vorig jaar kon hij tot zijn uh, grote genoegen vaststellen dat er minder. Incidenten waren, minder aanhoudingen. En uh, hij, hij is, denk ik, een heel gelukkig mens als hij dat uh, dit jaar ook uh, kan zeggen. Maar daarbij moet ik opmerken dat het vorig jaar erg slecht weer was. Dus daaruit zou je een deel van die daling kunnen verklaren. Maar vannacht regent het ook om 12 uur? Ja, maar niet overal. Bij mij was het okay. lekker droog in Amersfoort. Oké, okay. ik was ook in Amersfoort maar bij mij regent het droog. Hé. Hey. <laughs> ik heb maar het ja. later gemaakt dan jij waarschijnlijk. Dat zal dan waarschijnlijk wel. Er is natuurlijk al wel het een en ander bekend. Wat is het beeld tot nu toe? Het beeld tot nu toe is dat er minder incidenten zijn... en dat er in elk geval geen grote incidenten zijn gemeld. De hoofdofficier van Justitie in Rotterdam zegt bijvoorbeeld... dat het een betrekkelijk rustige avond is geweest met 70, 80 aanhoudingen. En dat is minder dan vorig jaar. Um, um, um, een, spreker, een woordvoerder van de brandweer zei... Er is wel agressie geweest tegen brandweerlieden, maar dat is ook minder dan in uh, voorgaande jaren. Dus er zijn uh, voorzichtig een uh, dalende tendens ten opzichte van vorig jaar. Ja, en dan is het voor opstelten wel belangrijk dat hij uh, de goede toon kiest. Want ik bedoel, er blijven natuurlijk nog steeds honderden incidenten. Ja. Ik blijf mij daar ook over verbazen dat mensen de vrijheid nemen om iemand auto zomaar in de fik te steken. Misschien dan uh, met een uh, dronken kop, dat weet je niet. Uh, maar dat kan toch nauwelijks als een uh, rechtvaardiging uh, gelden voor het gedrag dat ze vertonen. Nee. Uh, er zijn nog honderden mensen opgepakt en die hebben de, de, jaar, de jaarwisseling doorgebracht in een politiecel. Er zijn allerlei vernielingen gepleegd. Er zijn allerlei mensen gewond geraakt en op de EHBO terechtgekomen zonder dat ze zelf ook maar één rotje hebben afgestoken. Dus ja dat zijn nog steeds indrukwekkende uh, wapenfeiten, zou ja. je zeggen. Ja. Stel op, stel er daar een paar goede vragen over Roel. We horen je straks opnieuw op deze zender. Dankjewel, Roel Pauw. Dit is de dag. Met Thees van den Brink. Het is alweer januari en het heeft nog geen nacht fatsoenlijk gevroren. Voorlopig moeten schaatsliefhebbers en marathonschaatsen dit dan ook doen met kunstijs. Maar om vast in de stemming te komen... zendt de EO vanavond het documentaire Zwart Ijs uit... over de liefde voor natuurijs en voor God. De KNSB-natuurijscoördinator en competitieleider... marathonschaatsen uh, Teun Breedijk is bij ons. En u heeft er veel al gezien. Goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. Heeft u met plezier gekeken? Ja, ik heb met uh, aandacht ernaar gekeken. Ja, de passie voor het schaatsen, natuurlijk, dat herkende ik... Ja. Ja, en ook de dilemma's die die jongens hebben met de zondag. En uh, ja, ook hoe je ze daar in die geloofsgemeenschap uh, leven. Dat vond ik, wel, uh, dat vond ik toch nog wel heftig om ja. naar te kijken. Gaan we zo wel even over verder praten. Eerst nog ja. even over uzelf, Want in het marathonschaatsen heeft u natuurlijk een heel triest gebeuren meegemaakt... met Sjoerd Huisman, die is overleden. Ja, ja Thijs, dat is zo, uh, dat is zo verdrietig. Ja. Uh, Sjoerd, we was zo'n uh, mooi sportjongen, maar ook zo'n mooi mens. En... Uh, ja, hij was natuurlijk bekend uh, van zijn overwinning op de Oostvadersplassen. 2009. Als jonkie, hè. Ja, ja. 2021 was hij toen, denk ik. Maar hij was natuurlijk ook een fantastische inline-skater. En ja, wat heel veel mensen misschien ook niet weten... dat hij uh, heel veel clinics gaf binnen de KNSB aan jeugd. ook Op okay. inline- en skategebied. Ja. Ja, en jeugd liep wel heel erg met hem weg. Dus hij ja, ja zo'n mooie jongen. U bent uh, competitieleider marathonschaatsen, Kwam hem in die hoedanigheid ook tegen? Ja, ik kwam hem eigenlijk elke week tegen. En... Uh, ja, ik weet nog wel, nu zie je al die beelden weer uh, van de Oostvaardersplassen. En uh, ja, ik moest toen uit, vanuit mijn vak natuurlijk die uh, huldigingstruien kopen... en uh, medailles en zo, en bloemen. En ik weet nog wel, toen hij van het podium wegliep... toen, toen zei hij zoiets van... Uh, je had zeker nog niet zo erg op mijn gerekend, Teun. Want uh, die trui is te groot. Ja, ja. En dat soort dingen. Dus, ja, ja. ja, dat was ook Sjoerd. Maar het was ook wel iemand die de grens opzocht, vermoed ik. Absoluut. Binnen het schaatsen. Sjoerd was ook een, een, een acrobaat op het ijs. Dat was heel handig. In peloton, kon er elk gaatje heen duiken. Wat schijnt dat dus niet altijd even leuk vond. Nee, want moesten we hem wel eens ter verantwoording roepen? Nou, je hebt wel eens een rode kaart gekregen. Ja, dat klopt. Ja. En wat betekent een rode kaart in Marianne? Ja, ja, de mooie een schorsing voor één of twee wedstrijden. En dan belde hij ook wel op Sjoerd, dat hij zei. Ja, moet het er nou twee zijn? Ja, Sjoerd, sorry, sorry. Nou ja, oké. Okay. Probeerde niet te onderhandelen. Met u? Ja, ja, ja. Tuurlijk, ja. maar dat hoort er ook bij. Ja, ja u gaat hem missen. Ja, ja zeker. Ja. Dan was, was de vraag: er is het Nederlands kampioenschap? Komend weekend gaat dat gewoon door? Ja, daar zijn we nog over bezig. Ik denk dat we daar morgen iets over gaan zeggen. Dat zal de directeur gaan doen, directeur sport. Dus dan gaan we morgen iets over zeggen. Maar wat kunnen we daar verwachten? Ja, mijn gevoel is dat het door zal gaan. Ja. Dat zal de sport ook willen met elkaar. Ja, de sporten zelf, die zullen hem daar willen herdenken... maar daarna ja. wel gewoon ja. Ja. ja. Goed, de documentaire Zwart Ijs. Uh, u heeft hem al gezien, laten we luisteren naar een paar fragmenten. Hey, dolle er is hier met Jan Ted. Ben je op de Vierloomerewijs? Zo gauw als de hè, vorst aangegeven wanneer de wind gaat naar het oosten. Die lucht door, door, ja, door je haar, door, langs je heen. Dan voel je je bijna één met de natuur. Eén met Gods schepping. Maar dit, dit is het mooiste wat er is. Winnen op natuur. Ik Ik reed tegen Evert van Bentham, tegen Dolle Dries van Weijer. tegen mijn broer Henry. Al die kanjes. En als je niet wint, ja, dan ben je hem niet bekend. Dan word je niet bekend. En dat is funest. Shit. Ah. Ja, daar gaat duidelijk iemand door het ijs heen. Er zakt dus door het ijs, ja. ja. Zwart ijs, die titel. Wat is zwart ijs precies? Ja, het woord zegt het al, hè. Zwart ijs. Als het mooi vriest uh, met, uh, met weinig wind en met sneeuw... dan krijgen we mooi zwart ijs. En dan, ja, als die jongens op het Veluwe meer rijden... wat je dan ziet uh, in de documentaire... en ja, op die ijs is dat je meer dan 50 kilometer haalt... Het, uh, dat is wel de denk ik. Dat is dat het glad is, toch dan? Als het ja, soorten? dat is wat het glad is, ja. Weinig bubbeltjes, weinig... Kleine bubbeltjes, gewoon mooi vlak. Ja. Geen sneeuw Kei op het ijs. ijs. Geen sneeuw op het ijs. Ja, dat is belangrijk, hè? Ja. Ja. In de film worden een aantal schaatsers uh, geportretteerd. Uh, een aantal jongens die nu nog marathon schaatsen. Dat is uh, Geertje van der Wal, die is ook net gestopt, maar die heeft lang geschaatst. Hè? En een hele familie, de familie Klompmaker wordt uh, drie generaties worden ja. geportretteerd. Zitten er grote verschillen tussen uh, hoe die mensen omgaan met uh, het geloof aan de ene kant en het schaatsen aan de andere kant? Maar dat denk ik wel. Als je Jan hoort praten, dan zegt hij gewoon: Ja, ik rij niet op zondag. Jan Klopmaker, dat is de oudere de generatie. De oudere. En als je ja. André die zegt: Ik rij ook niet op zondag. maar op een gegeven moment komt Ruitenberg in zijn winkel. En dan René zegt Ruitenberg dat is ook een magistraat. En dan zegt, en dan zegt hij: ja, ja, nee, ik rij de elf toch? Hé, rij jij de elf toch? Als die op zondag is ook, hè? Ja. Als hij op zondag is. En Aleid zegt al: als, ja, de jongste. als ik morgens naar de kerk ga. dan mag ik misschien s'avonds wel schaatsen. Dus er zit, er zit toch allemaal wat wisselingen in. In gedachten natuurlijk met mensen, uh, ja. in generaties. Want, want kan je zeggen dat in die marathonstraatwereld veel gelovige mensen rondrijden? Nou, ik denk dat nee, er zijn, iedereen rijdt wel op zondag. Ja, precies. Nee, gelooft ook, maar die rijdt toch ook op zondag. En ja, dat kan. Ja, dat verschil hoe is dat met uzelf? Wat voor nest komt u? Ik kom uiteindelijk, of ik, ik kom uit een gereformeerd nest, maar toch uit een ander gereformeerd nest als het vele hoor. Ik ben, uh, vind ik, op een uh, mooie manier opgevoed en ik schaats gewoon op zondag. En vanaf uh, uw jeugd al? Vanaf mijn jeugd, ja. En dat mocht van de dominee? Nou, uh, eerst als kind niet uh, van mijn ouders. Maar op een gegeven moment zei de dominee... Uh, toen hij amen zei in de kerk... op een middag dominee in ik weet het nog goed. Toen zei hij tegen de gemeente... ik ga een lekker schaatsen. Dus <lacht> wij naar huis natuurlijk tegen ja. mijn vader. van: uh, Ja, de dominee gaat schaatsen. Dus, uh... Dat zat uw vader met zijn goede gedrag. <lacht> ja, precies. <lacht> en vanaf dat moment deed het hele dorp het waarschijnlijk. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, ja. Wat sprak u het meest aan in de, in de documentaire? Nou, de gesprekken die die jongens voeren met de dominee en met de ouderling. Dat Geert-Jan van der Wal uh, een gesprek hebt dat hij wil trouwen met Aniek. En dat hij tegen die ouderling zegt... Uh, ja, dit is het mooiste wat me overkomen is, Aniek. Uh, daar wil ik uh, zegen voor vragen en dat wil ik in de kerk doen. En dan zegt die ouderling zoiets van... Uh, ja, ja, als je nou twee keer in de kerk zat, dan had ik daar geen vragen over. Of het daarom gaat, dat betwijfel ik. En dat ja, zo'n André een gesprek met de dominee heeft en dat hij... Uh, de dominee eigenlijk zegt ja, ja jij verkoopt schaats op woensdag en de reis op zondag op. Ja, dat ging wel ver hè? Die die, die, die, ver, die hield die verkoper hield die verantwoordelijk voor wat de mensen volgens met die schaatsen ja, gingen precies, doen. Ja precies dus ja dus dat gaat wel ver vind ik hoor. Ja, ja dat zit niet in de cultuur van marathon schaatsen. Nee je. dat zit niet in de cultuur van marathon schaatsen. Nee, nee. nee Het is uh, 1 januari. Ja. De winter is al een maand oud. Nou tien dagen hè voor mij. Ja 1 december <laughs> begint hij toch uh, meteorologisch ja, gezien. Ja. ja. Waarom kunnen we nog steeds niet schaatsen? Ja, net zat hier de weerman. Maar ja. ja. die had het ook alleen maar over regen en wind. En ja, we hebben december natuurlijk gehad. Het is haast de warmste maand geweest van de laatste eeuw. Ja. En dan heb ik het over, over de vorige eeuw. Maar goed, het is nog maar 1 januari. En we hebben nog twee maanden. Is, is het trouwens zo, want die hele schaatscultuur van de maart, dat gaat natuurlijk allemaal om die noren. Zelfs schaats ik altijd op IJssel kies. Ik voel me nou altijd een beetje een buitenbeentje... als ik dit soort films kijk. Zou ik dat zijn in uw, in uw cultuur daar? Nou, op, die, op ijshockey schaatsen, dat is natuurlijk... Uh, de ronding zit er niet goed in bij ja, je dan. Maar je wil ook, ook geen marathon Ze ja. zijn breder. Ja, die schaatsen Ik, ik kan moet lekker draaien, een beetje wendbaar, een beetje ijshoekje. Ja, nee, het. Ja, nee, prima, maar lekker bij jullie om, uh, om de kerk misschien. Er nee, is, is geen schande in een familie of zo. als, op als je nee, dat weet. gaat doen, nee. Ja, maar je wil echt geen marathon op ijshockey Nee, nee, nee, nee dat, nee, dat is, wil nee, je. Kijk, dat weet hij. Ja, ik heb vroeger ook geschatst, Ja, van hier. Oké, okay, jij kan ja. ook goed schaatsen. Ja, ja tuurlijk. Ik ben en? Uh, in 1971 in Nederland geboren. Dus hier of Nooren, waar schaats je op? IJshockey dingetjes. Vroeger gingen we dan wel eens mee met die jongens op Noor, Maar ik vind het gewoon heel lang, dat vind ik ook saai worden, weet je wel. Ja. Dan kom je ook geen meisjes meer tegen. Maar met die ja. hier dingen, ja, ja, ja. <laughs> <Ja, daarom ijishockeyen. laughs> dan kon je gewoon leuke dingen doen. Arjen, Jan, kan jij schaatsen? Ja, met heel veel plezier. Oh? En het gekke is, ik ben beter gaan schaatsen toen ik uh, ook ging skiën. Dat is heel raar. Ja. Het lijkt me wel of ik dan meer stabiliteit heb. Dat had. heeft meer met ski te maken, denk ik. Ja, misschien dus ja, dat... Nee, maar misschien heb je hebt natuurlijk ook wel een beetje dezelfde auto. De ja, dat ja. is toch en enorm geholpen. Uh, ja, ja. ja. Maar meneer ik nog even over het weer. Slaat de twijfel in het marathon-pedathon al toe of er überhaupt aan een winter komt? Nou, we hebben de afgelopen vijf jaar uh, Nederlandse kampioenschappen- natuurreis georganiseerd. En uh, dat was ook in januari, februari. Dat zijn meestal de maanden dat het. Uh, dat we de meeste fors mogen verwachten. Ja, maar natuurlijk. het is nu echt al januari. En de voorspellingen voor de komende twee weken is niet dat het gaat vriezen. Nee, maar als je weermannen meestal hoort, dan hebben ze... De... Morgen weten ze het wel, maar over drie dagen zeggen ze al, zeggen ze al waarschijnlijk. Ja. En over vijftien dagen dan wordt het heel moeilijk natuurlijk. U heeft de hoop nog lang niet opgegeven. Nee hoor, nee. Klopt het dat u ook meedenkt over het parcours van de Elfstedentocht? Nou, meedenken. dat doet het bestuur met zijn, met zijn rionhoofden. Ik ben wel uh, assistent wedstrijdleider in de Elfstedentocht. En het klopt dat uh, het bestuur uh, daar heel uh, goed mee bezig is. Uh, om die slag... route een beetje te veranderen, route... dat de kans groter wordt? Ja, dat, uh, ik noem maar wat, als je linksom niet langs ballen kan... dan proberen ze daar rechts om balk te gaan bijvoorbeeld. Maar en ze niet... zijn nu bezig met concrete alternatieven? Ja, daar zijn ze al jaren mee bezig. Om, uh, ja, zo zijn ze ook wel eens over het IJsselmeer gegaan. Het ja. U heeft hem zelf gereden? hè? Ik heb hem drie keer gereden, ja. Kijk, het is een held. Bam, ja, absoluut. Benzen. Ik wil het niet op zo Nee, nee. dat doe je het niet op IJssel. Ik ook niet. Of je moet tijd genoeg hebben, ja vanavond te zien op Nederland 2. Om tien over half elf de documentaire Zwart IJs. En zometeen na zeven uur is de maker Geert-Jan een uur lang te gast in kunststof. Uh, dit, uh, dit is de dag voor nu. Hartelijk dank voor het luisteren. Graag tot morgen. Maar eerst nog ons toetje. Want vanaf vandaag sluiten we elke aflevering af... met eigenzinnige berichten van comedian Diederik Smit. Dit is een januari 2014. Dit is de dag van Diederik. Steeds meer Nederlanders leven in 2014. Dat blijkt uit een maandelijkse enquête van het CBS. Het CBS verwacht dat het aantal Nederlanders in 2014... in de loop van het jaar nog verder zal toenemen. In Den Haag zijn afgelopen nacht 38 auto's in brand gevlogen. Het eeuwenoude gebruik van het auto verbranden stamt uit de middeleeuwen... en was bedoeld om boze geesten te verjagen. Volgens critici is de traditie kwetsend voor auto-eigenaren... En zou men moeten overstappen op auto's met roetvegen. De nieuwjaarsduik in Scheveningen is gewonnen door Twan van der Kooi. De 32-jarige Tilburger bereikte de haven van Newcastle in een tijd van 6 uur 48 minuten en 53 honderdste. De overige 46.000 deelnemers werden gedisqualificeerd omdat ze na 20 meter alweer het stand oprenden. En tot zover, tot slot nog even de hoofdpunten. Nederlanders Auto's Newcastle, dit was de dag van Diederik. Goedenavond. Nieuws heeft een nieuw geluid. Volgens mij heb ik nog nooit zo rigoureus het roer omgegooid op 1 januari als vandaag. De aftrap van een gloednieuw programma van Karo en Cervé. De ochtend met Lene Plag en Jurgen van der Berg. Een nieuw jaar en een nieuw programma. We zijn er iedere dag van 9 tot 12. Nieuws heeft een nieuw geluid op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.